Drie uur. Dit is Radio 1. met Elsbert Guttek en Thijs van der Brink. Op Wereld Dag vragen wij ons af wanneer autisme eigenlijk ontdekt werd. En is het te genees? Het aantal therapeuten dat daarvan uitgaat dat groeit de laatste jaren als kool. Nu is het NWS Journaal met Mark Visser. Minister Ploemen heeft geen oneenigheid met haar collega Kamp. Dat zei ze in de Tweede Kamer. Vrijdag melden een aantal kranten dat de BvdA en de VVD-minister botsen over de besteding van 750 miljoen euro uit een fonds van ontwikkelingssamenwerking. Ploemen zou willen dat het geld naar het midden- en kleinbedrijf... in ontwikkelingslanden gaat, terwijl het wat Kamp betreft... ook naar Nederlandse bedrijven mag. Ploemen daarover. Er is geen sprake van ruzie, niet met collega Kamp en ook niet met anderen. Um, we hebben een eerste bespreking gehad. Er zijn suggesties gedaan voor aanvullingen. Er zijn een aantal vragen nog gesteld. Um, en ik werk nu aan een uitwerking.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 Het kabinet zal proberen in Europa een zogeheten blokkerende minderheid te vormen om de begroting af te wijzen. De vier verdachten in de Sarinzaak in Maastricht zijn vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval één van de verdachten, een man van 21, verdacht wordt van het bezit van chemische wapens. Dat is de wettelijke formulering. Rond deze tijd beslist de rechtercommissaris of de verdachten nog twee weken vast blijven zitten. De politie heeft in Maastricht het hele paasweekend gezocht naar Sarin... na een melding dat het gevaarlijke zenuwgas te koop werd aangeboden. Maar bij de graafwerkzaamheden werd niets gevonden. Betogers in Bangladesh hebben een trein laten ontsporen. Zeker 50 mensen raakten gewond. De trein reed tussen de hoofdstad Dhaka en de havenstad Chittagong. Ontspoorde doordat betogers een stuk rails hadden weggehaald. In heel Bangladesh zijn demonstraties... op initiatief van de belangrijkste oppositiepartij... De betogers eisten onder meer dat 150 oppositieleden... die bij eerdere demonstraties zijn opgepakt, worden vrijgelaten. In verschillende plaatsen braken rellen uit. Betogers zouden zelfgemaakte explosieven tot ontploffing hebben gebracht... en ook werden auto's in brand gestoken. De Cypriotische minister van eh, Financiën stapt op. Minister Saris heeft dat bekendgemaakt... na gesprekken met de Europese Commissie, de IMF en de Europese Centrale Bank. Zijn vertrek hangt samen met het onderzoek naar de bankencrisis op Cyprus, zei hij. Door die crisis kwam het kleine Euroland... aan de rand van de economische afgrond te staan. Het weer zonnig en droog bij een temperatuur van een graad of 9. Morgen is er eerst volop zon, maar later bewolkt. blijft wel droog. Voor verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, ANWB Johnsa Hoka. In Zeeland daar is de Westerschelde-tunnel in noordelijke richting afgesloten... door een ongeluk. Houd daar dus rekening met de omleiding. En op de A27 Utrecht naar Breda staat twee kilometer file bij Werken. Dan na een ongeluk, daar zijn allerlei soken weer open. En we gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DNV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat...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 Bij een knapperend haardvuur en aan de keukentafel nam Daniel Loewes zijn nieuwe album Ericana op. Daniel, voor jou geen studio meer? Ja, Midden in. Je zit nu wel midden in ja. de studio. Ja, waarvoor je cd's bedoel ik? Ja, zeker. Hierna niet vanuit de schuur misschien? Of? Wie weet. Vanuit, of, vanuit het kolenhof? Of vanaf een boot. Dat kan ook nog. Alles kan tegenwoordig. <laughs> En het lijkt wel alsof de aandoening autisme steeds vaker voorkomt. Straks vragen we ons af of het een typisch westerse aandoening is... en ook een debat over de vraag of autisme te genezen is. En tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Tonluid. Maar eerst stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Fikmeijer, waar gaan we heen? 1800. Want toen... In dat jaar schreef een Franse arts Jean-Marc Itard die schreef een boek over zijn belevenissen met de wilde van Aviron. Dat was een, in een woud. In Frankrijk werd een jongen gevonden. En die jongen die was uh, door zijn ouders dat jaren geleden achtergelaten. Die had daar overleefd als een soort Mowgli. En hij en wat? is een soort Mowgli, zo'n jongen die in de wildernis is uh, geleefd heeft. En hij ging die jongen analyseren en bestuderen. En die gebruikte toen voor het eerst het woord autisme. Want Jean-Marc Itard kende goed Grieks en wist dat autos betekent zelf... Dus hij was dus als het ware in zichzelf gekeerd. Nou, daarna is dat begrip heel lang niet. Uh, even, even nog hierbij blijven. Die ouders waren het kind zat of waren jongen, ze De jongens hadden een het, bos? het kind achtergelaten in het, in het woud. Misschien was hij al moeilijk, dat weet ik, dat ik niet. Geen jeugdzorg Het was geen <laughs> ja, jezorz. Boszorg. En in ja. ieder geval, hij, hij heeft die jongen in huis genomen, heeft hem twee, drie jaar bestudeerd en heeft daar zijn belevenissen over geschreven. Toen is dat begrip eigenlijk voor het eerst gestempeld. In het midden van de 19e eeuw werd er in Engeland ook echt over geschreven, maar het echte. Autisme Dat werd echt beschreven voor het eerst door een Oostenrijks-Hongaarse psychiater, uh, Leo Kanner. Waar ik woon in Oesgeest heb je nog de Leo Kannerschool. school. Kijk. En die heeft later, die term heeft hij gebruikt voor mensen die uh, prikkels niet goed konden overnemen. Is... En later is het ook nog door Asperger weer in een speciale variant is dat dan weer opgetekend. Ja, even voor de helderheid, autisme, hoe zou, hoe zou u het definiëren? Autisme, ik denk inderdaad als een... Uh, nou, ik kan het heel ingewikkeld maken. Nee, dan houd maar simpel als u wilt. Dus ik, een een Mat informatie, van de Rijden. informatieverwerkingsstoornis. Een informatieverwerkingsstoornis, dan ja, weten we precies waar we het, op het over de hebben. Er website een prachtig geheel daarover dat iemand loopt in de Kalverstraat... en dat als wij die indrukken krijgen, dan vinden we het wel druk... maar het is allemaal nog te behappen. <kijf> maar als iemand met autisme daar loopt, dan krijgt hij allerlei prikkels... van A, van B, van C... en weet ze niet met elkaar te rijmen en krijgt dus daar allerlei problemen door. Ik heb het nu ook een beetje. vreek. gooit ze water om. Ja, nee, maar er wordt, er wordt wat aan gedaan, hoor. Dus maak je geen zorgen, oh, We kunnen graag, gewoon door. Gaat maar door met fik. Ja. Uh, en toen eenmaal die term uitgevonden was... Toen, toen wisten we ook ineens van mensen die daarvoor al geleefd hadden... dat ze dat hadden gehad, hè? Ja, er is een enorme lijst gekomen. En ik zal even een paar mensen noemen die dat ook aangeleden zouden hebben. Abraham Lincoln, de Amerikaanse president. Cleopatra, de koningin van Egypte. Anton Broekne, de componist. Uh, Frans Kafka, de schrijver. Ik pik er een paar. Gustav Mahler, de, de componist. Hans Asperger zelf, de ontdekker van het Asperger-syndroom. En ik hoor hier ook uh, knikken. Uh, Isaac Newton, de, de beroemde natuurkundige. Hmm. John Denver, de songwriter en hmm. zanger. Uh, Mark Twain, de schrijver. Uh, Mozart. Nou, je, je kan eindeloos doorgaan. Ja, je maakt je zorgen als je niet genoemd wordt. En dus als je geen ja, natisme hebt. Ik sta jij daarbij. <laughs> Hij schudt nee, luisteraars. Hij schudt nee. En ik heb ook geen ADHD. Nee. Nee, dus, nou, ik ook niet. Ook niet maar dat is dus hoe ze dat doen. Maar dat kunnen de deskundigen uh, uh, beter doen. Maar, maar je ziet dus dat het blijkbaar ja, heel vaak is voorgekomen. volgens de beschrijvingen die over die mensen zijn. hoe dat dan in hun leven gegaan is en met de moderne theorieën die erop gelegd kunnen worden. Kennelijk zijn uh, mensen met uh, stoornissen in het autistisch spectrum... zo zeg het, geloof ik het officieel, hè? Uh, die, die zetten aan tot grote veranderingen... in de samenleving, kan je dat zeggen? Nou, ik durf dat niet te zeggen, want ik ben geen autisme-kenner... ik ben een simpele klassicus-historicus... maar wat ik dus gemerkt heb, is nadat eenmaal dat begrip gestempeld is... is dat onderzoek na Leo Kanner en na Asperger is doorgegaan... en dat men nu het vrij nauwkeurig kan determineren... Dat ja. is het enige wat ik als historicus daarvan kan zeggen. Maar jij bent oud-historicus, dus Cleopatra, die ken jij wel een beetje. Ja. Is dat niet een beetje onzin om dan die dan met terugwerkende kracht autistisch te nou doen? Nou ja, er werd van Cleopatra wel eens gezegd... dat ze uh, moeilijk met de, de, de, de, de, de ingewikkelde maatschappij kon omgaan. Maar of dat dan een reden is om haar die eigenschap toe te dichten, weet ik niet. Ook uh, van Napoleon Bonaparte wordt het gezegd. Dus ja, dat, dat blijft natuurlijk altijd een moeilijk fenomeen. Ja. Maar er zijn natuurlijk tegenwoordig zoveel autisme-specialisten, en die gaan daar dan in historisch perspectief op terug... en proberen dat dan te duiden. Hmm. Neemt het aantal mensen met uh, autisme toe? Ja, dat neemt, uh, dat neemt toe. Ik heb begrepen dat nu... Uh, op de... Vroeger dacht men dat het 1 op de 2200 was... maar nu is het al in, in Vlaanderen van 1 op de 165. Maar is ik weet niet of dat nou Vlaanderen? speciaal is voor ja. Vlaanderen. Dat in, Nederland weet in Nederland spreken we ook wel over 1 op de 100. Er is veel discussie over, maar dat klopt inderdaad wel, ja. Is dat het geen kwestie denk. van een veranderde definitie? Het is uh, voor een deel een kwestie van een veranderde definitie... maar er zijn ook nog wel een aantal andere factoren aan te wijzen... die te maken hebben met uh, nou ja, wat we denken dat de oorzaken zijn achter autisme... En omdat en... er genoeg geld in de zorg is natuurlijk. En omdat er genoeg geld in de zorg is. Dat is helemaal niet zo. Dat, gaat veel te veel. dat is toch veel te duur allemaal? Zoals ironische opmerking. Oh ja. Sorry. Ja. Ik let weer niet op. Nou, in de Verenigde Staten wordt gesproken over 1 op 50 tegenwoordig. 1 op 50 kinderen met autisme. dat, zijn ja, dat te... lijkt me overdreven. Nee, maar dat is natuurlijk nou, dat nu wat er nu, wat er nu gaat gebeuren. Wij determineren over. alles. En, en je, je, je, een rugzak is gauw gevonden. Maar aan de andere kant, als ik nou de afgelopen dagen heb ik me daar behoorlijk in verdiept dan is het natuurlijk wel nuttig dat mensen die het hebben... Mm. dat die hier dan ook een gunstige werkplek krijgen of wat ook maar. maar ja. En vroeger ja, was... Sorry, de ja, meneer Van der Rijt. Nou, de constatering uh, van net hè, dat, dat mensen met autisme... soms in de geschiedenis van alles nog wat in beweging zetten... dat klopt ook wel. Hè, want uh, we weten bijvoorbeeld dat, dat uh, nou, een flink aantal uh, wiskundigen en natuurkundigen... Uh, maar ook mensen die in de ICT van alles en nog wat hebben ontwikkeld... dat het ook mensen zijn met autisme. En dat ze dus ook zeker uh, een aantal elementen van zo'n informatieverwerkingsprobleem... zoals het letten op details, enorm goed kunnen gebruiken... juist om dingen te ontwikkelen. Maar ja. Ja, we, we krijgen toch ook veel meer informatie binnen? Zeker, zullen... nee, maar dat is ook zo. Een van de redenen waarom we zeggen van het lijkt toe te nemen... Ja. heeft ook veel te maken met dat de maatschappij echt complexer geworden is. Ja. En dat is precies zoals we, waar we het net over hadden over de Kalfstraat. Dat... Uh, uh, nou, Vroeger was het daar, denk ik, wellicht heel rustig. En nu is het daar inderdaad heel druk, komen er erg veel prikkels op je af. Um, uh, en dat geldt in heel veel situaties in de maatschappij. En dat is moeilijk voor mensen met autisme. Dus het autisme was er al, maar het valt nu echt pas goed op. Oh ja. Fik, uh, 100 jaar geleden in een dorp, als je het had, niemand had het door. Nee, dan werd Klopt. je misschien als gek bestempeld. Ja. Dan werd je als afwijkend uh, bestempeld. Ik kan me best voorstellen dat waar ik mee bezig was... met de Griekse gemeente geschiedenis waren veel inzelfige figuren die misschien een autistische stoornis hadden... en dat men dat nu probeert te duiden... met alle gevaren die aan die duiding weer verbonden zijn. Maar jij ook dan? Moet ik nu over mezelf? Zeggen? Ja. Ik had hem besprek net erover. Laat het daar niet over. Herkomen. Daniel Loes, jij zit klaar om te gaan zingen Je jij bent teruggegaan naar je eigen huis om dit album op te nemen. Heeft dat te maken met je afsluiten voor prikkels waar we het net over hadden? Nou, toen jullie daar net zo over hadden, toen denk ik wel van ja, dat is wel een van de redenen waarom ik woon zoals ik woon. Dat is tenminste mooi rustig. Hoe woon je dan? Ja, dat willen we dan weten. Nou, heel rustig. <lacht> ja. ja. Eentje van de straten. Als je bij mij uit het keukenraam kijkt, dan kijk je naar. Ik zie windmolens heel in de verte en dat is Duitsland. Ik ben ah ja. een keer op zoek geweest naar zijn huis. Ik ben uh, twee weken onderweg geweest. <laughs> <Ja>. <laughs> maar je was er wel, Freak? <laughs> Zeker, <laughs> Zeker. <laughs> maar ik was ook twee weken te vroeg van huis. gegaan. <laughs> <laughs> Waarom heb je ervoor gekozen, Daniel, om, om in je huis zelf dit album op te nemen? Wat was de reden daarvoor? Ja, dat leek me altijd al heel erg leuk. En bovendien had ik mijn vorige cd vorig jaar. Die, die, uh, die heette Gunder. En dat ging allemaal over uh, wat is er allemaal achter de horizon te vinden. En daar was ik heel veel mee bezig. Uh, wat is er allemaal achter de horizon? En toen ik eigenlijk terugkwam van het reizen uh, afgelopen zomer... toen dacht ik van ja, daarmee kijk je altijd wel over... wat er juist dichtbij gebeurt aan je eigen keuktafel en op je eigen... En, en zo ben ik aan het schrijven gaan, juist speciaal dichtbij, alles dichtbij. Dus mm -hmm. wat, wat zeggen mensen in de buurt... En, in plaats van wat zeggen de gnostici of zo, weet je wel. Dus, <laughs> wat daar <dacht> ging <je> het <laughs> eerst over bij jou? Ja, <laughs> ja, daar ging Gunder over. Gunder ging over gnostiek. En over. Uh, mm -hmm. En uh, nu wou ik juist hetzelfde lading wou ik halen uit opmerkingen van mijn buurman. En, uh, en, en, en toen dacht ik, nou dan moet hij ook maar gewoon thuis opgenomen worden. En zat er wat in, in wat ze te zeggen hadden Er zit, ja? zit, zit veel in als je als er je maar goed naar luistert. Ja. De CD heet Ericana, doet mij denken aan Americana. Is het daarop. Uh... Ja, nou, ik kom uit een dag dat heet Erika. En als je daar muziek vandaan komt, dan, dan is er een leuke naam Erikana. Dan is het Erikana. Ja. Ja, <laughs> Wat ga je voor ons spelen? Het liedje heet uh, Liefse. Eén, twee, drie, waar is het toch weer fijn? Ze zei over een hen. Ik pakte de beschutten en de zelfgemaakte braamchem. Mm, waar is het maar voor? Buten zingt een vogeltje, een aria van Mozart. Ze pakt mij bij de hand en ze zo mooi en werd nog nooit haat. Mm, waar is het maar voor? Waar is het maar voor? Waar is het maar voor? Mm -hmm. Dan was het klaar. Mm -hmm. Waar zit het maar voor? De kraan vol goed, nee, is de mail vol met gelukwensen. De tickets liggen klaar die ons naar de sjesselden brengen. Mm -hmm. Waar is het maar voor? Geen zwieterige nachtmerries, geen vies gevoel. Geen modderwater in de kap, alleen maar stuiters in de knikkebuil. Mm -hmm. Waar het maar wo? Waar het maar wo? Mm -hmm. Waar het maar wo? Mm -hmm. Dan was het kloor. Waar zit het maar wo? Waar zit het maar wo? Waar het maar voor? Mm -hmm. Daar was het klaar. Mm -hmm. Waar het maar voor? Iedereen is lief. Alles is zo mooi. Ring in de Sahara en op de Noordpool is het niet door. Waar het maar voor? Was het maar voor het maar Waar Was het maar, voor. Hmm, was het maar voor. Hmm, Dan was het Waar hmm, Was het maar voor. Toen alles nog zo stiekem mus En alles nog zo moeilijk leek. Maar het was wel ergens goed voor dus. Mm -hmm. Was het maar voor. Van de nieuwe cd Irikana van Daniel Loewes. Was het maar voor. En dat geeft ons ook gelegenheid om, uh, Freek, nou jou nog even te laten zeggen... wanneer jouw cd in première gaat. Ja, 19 april in Dullamar. Wij maar gaan... ja, dat neemt alles weg van Daniel een schitterende lied. Maar, maar we staan daar met negen mannen op het toneel. Het wordt een geweldig spektakel. Okay. Mooi liedje, Daniel. Dank je, Freek. Dank je, Alsjeblieft. Ja. Ik wil er één woord van onthouden. Tickets. Naar het... ja. ja, de Cichelle. Tickets naar de sociale. Ja. Wij gaan het hebben over uh, autisme. En dan vooral over de vraag, is het te genezen? Uh, ik ben Isaac, ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 van de nieuwe EGTS-school. Ik heb Asperger, dat is een vorm van autisme. Ik ga via een andere ingang naar binnen, omdat ik, uh, omdat ik niet goed tegen drukte kan. Ja, is autisme bij kinderen te genezen. Daar ga ik het over hebben met kinderpsychiater Mat van der Rijden van het Centrum voor Autisme. En met CIS-therapeuten Monique Brans. Om met u te beginnen, mevrouw Brans. U heeft een speciale therapie voor autistische kinderen. Er zijn inmiddels uh, 250 therapeuten actief. Mm -hmm. En jullie gaan ervan uit dat autisme te genezen is. Ja, we gaan er in ieder geval vanuit dat autisme te behandelen is... en in sommige gevallen zelfs te genezen. Dus er is een hele behandeling mogelijk om het autisme voor kinderen... in ieder geval beperkter te houden en daar uh, uh, verschillende facetten van... Uh, sterk te verbeteren. Maar u zegt dus niet het is altijd te genezen? Nee, we zeggen niet het is altijd te genezen. Maar er zijn wel mogelijkheden om uh, gedragskenmerken of zo om te draaien... dat er misschien straks te weinig markers zouden zijn om het, weer, om het nog autisme te noemen. Okay. Dat is mogelijk. Maar ja. we zeggen niet, wij kunnen alle kinderen uh, genezen van autisme. We zeggen er is een behandelingsmogelijkheid en die we kunnen aanpakken. Ja. En wat, wat voor een behandeling is het? Waar, waar bestaat het uit, deze therapie? Uh, deze therapie bestaat. Het is een uh, homeopathische manier van uh, ontstoren van uh, verschillende middelen die kinderen in het verleden gehad kunnen hebben. Ontstoren? Om te storen, ja. Oké, okay, dus tegenovergestelde van storen waarschijnlijk. Van storen, ja. ja. ja dus een verstoring heeft, uh, is opgetreden in het verleden. Dat kan zijn door uh, veelal verschillende vaccins. Maar dat kan ook door uh, medicatie. Dat kan al van uh, tijdens de zwangerschap, van voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap. En erna dat dat een, een blokkade vormt. En die kun je ontstoren via een uh, isopathie. Dat is een vorm van homeopathie. Mm -hmm. En daarmee ontstoor je dus uh, de kinderen van die... Medicatie. Dus die blokkade die het heeft opgelegd, probeer je dan weer weg te halen. Oké, okay, u zegt. Ik hef, we heffen die blokkades op. Mm -hmm. En dan, want u zegt niet alle kinderen kunnen genezen worden... maar wat, wat kunnen ze dan wel wat ze daarvoor niet konden? Nou, een groot voorbeeld daarvan is, is dat uh, uh, kinderen die bijvoorbeeld... geen spraakontwikkeling hadden, opeens wel uh, lijken te kunnen gaan praten... en veel meer begrip tonen voor spraak en het dus ook zelf kunnen gaan doen. Dat ja, kunnen... is wel een groot verschil met, met kinderen die het dus hele lange tijd niet kunnen. Nee. Uh, Mat van der Rijden kinderpsychiater van het Centrum voor Autisme. Het is een hele populaire therapie, deze CIS-therapie. Uh -huh. uh, gelooft u erin? Nou, ik, ik, ik geloof in de kern dat autisme niet te genezen is in zijn algemeenheid. He? En ik denk, uh, wat ik heel graag zou zien, is dat als we kinderen behandelen... dat we van tevoren goed weten of ze inderdaad ook daadwerkelijk autisme hebben. En dat als we ze behandeld hebben, dat we dan vervolgens kijken... van, uh, nou, wat is er nog van autisme, autisme over? En dan ben ik het ermee eens dat je op een gegeven moment he, kan zeggen van... nou ja, als je nou naar de diagnostische criteria ga, kijkt met dit kind gaat het zo goed... Moet je die nog wel de diagnose geven? Maar ik heb uh, toevallig vanochtend met een aantal jongeren met autisme gesproken over: van nou, we gaan daar vanmiddag over praten. Mm -hmm. Is autisme te genezen? Nou, dat zijn jongeren die voor een belangrijk deel allemaal heel goed aangepast zijn. En waarvan heel veel mensen zullen zeggen: er is niks met die jongeren aan de hand. Maar die zeggen ook tegen mij: van nee, het is niet te genezen. Want als er echt een probleem zich voordoet wat ik nog niet ken dan merk ik weer heel goed dat ik dat autisme nee. heb. Maar zegt u nou eigenlijk dat mevrouw Brands mensen behandelt... die niet aan de definitie, definitie van autisme voldoen? Nou, kijk, in ieder geval zou het, zou het controleerbaar moeten zijn. En in zijn algemeenheid denk ik van... Uh, natuurlijk kan je autisme behandelen, dat doen wij ook. Hè. Wij geven bijvoorbeeld aan jonge kinderen... dat heet pivotal response treatment. En ook voor die kinderen geldt dat ze aanvankelijk niet spraken... maar dat ze op een of andere manier toch uh, gestimuleerd kunnen, kunnen worden... om wel te gaan praten... En dan zeggen wij dus niet van nou, we hebben iets genezen. Nee, we, we hebben inderdaad hè, het autisme op een wat gunstiger uh, pad kunnen brengen, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dan doet u eigenlijk in feite hetzelfde. Daar komt het dan nou, dat weer. weet ik niet. Ik denk, <laughs> dat, dat wilt u niet dat ik nee, dat zeg. Nee, maar, nou ja, ik, ik ga niet ontstoren. Nee, hè, dat, ik nee vond want, niet... Wat, wat vindt u van dat aspect? Dat, wat mevrouw Brand zegt, van de, door vaccinaties of door nou, gebruiken of wat dan ook, zijn er storingen ja. ontstaan? Vindt u dat. Uh, Prietpraat uit de alternatieve nou, hoek? Ik vind of... het geen prietpraat. Wat we, wat we weten is dat uh, autisme is een ontwikkelingsstoornis van de hersenen. En die begint op dag 1 na de conceptie. He, dat wil zeggen dat een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren... stuurt uh, de hersenen in een, in een richting die de hersenen ja, net even anders maken... dan de hersenen van mensen zonder autisme. En dat is iets wat in de kern niet te genezen is. En als het gaat om vaccinatie... He, daarvan is in wetenschappelijk onderzoek al heel goed aangetoond dat dat geen factor is voor, het, voor de ontwikkeling van hmm. autisme. Ja, Fragment. maar er is ook in, in heel veel onderzoeken juist weer wel aangetoond dat het uh, de ontwikkelingsverstoring uh, uh, kan veroorzaken. Dus er zijn verschillende onderzoeken daarover en waarover wij natuurlijk van mening verschillen, wat de een leest en de ander leest. Maar er zijn ook degelijk uh, wel onderzoeken die het wel aantonen. Het is een kwestie maar... van geloof, begrijp ik. Nee, dat het is een kwestie van geloof. Hè? Want laten we zeggen, degene die als eerste met de theorie over vaccinatie kwam, dat we. Dat meneer Wakefield. En die is ook echt, uh, laten we zeggen. Um, die heeft een artikel gepubliceerd over vaccinatie. kan uh, problemen geven bij, uh, en kan autisme veroorzaken. En dat blijkt een frauduleus artikel geweest. Wat, en dat is heel zeldzaam in de wetenschappelijke literatuur. Dat het artikel is teruggetrokken. En een van de gevolgen is dat in uh, Engeland bijvoorbeeld. het aantal mensen wat hun kinderen laten vaccineren. Zover terugvalt dat er echt een kans is dat bepaalde uh, kinderziektes weer in ja. grote hoeveelheden uitbreken. Maar Zowat? dat is tot nu toe nog steeds niet gezien, dat die ziektes zich verder uitbreiden. Bovendien is het zo dat de heer Walker-Smit, die mee heeft gewerkt aan het onderzoek van, uh, um, um, van Wakefield, dat hij inmiddels al uh, uh, weer. Uh, dat, dat hele stuk is alweer goed gepraat. Dus uh, hij heeft zijn, zijn titel ook weer teruggekregen. En ik, ik sluit niet uit dat dat over Andrew ik veel hetzelfde zal gaan gebeuren. Goed, voordat we zijn... gaan dat we ja. vallen in allerlei namen van allerlei wetenschappers... waar wij zo'n enkele controle over kunnen ja. uitoefenen, laten we daar maar eens mee stoppen. De vraag is ook, uh, meneer Van Rijden, moet je mensen met autisme behandelen? We hadden pas geleden hier iemand te gast, die ook autistisch was, ja. een boek had geschreven en zei... Ja, ik ben daar eigenlijk heel blij mee. Ja. Nou, toevallig heb ik dat uh, vanochtend ook aan de jongeren gevraagd. En ik denk dat het lastige is, uh, he, de, laten we zeggen, dat de maatschappij nog heel erg autisme-onvriendelijk is. Dus mensen met autisme komen ontzettend veel vervelende dingen tegen. He, die worden gepest en die worden voor nerd uitgemaakt. En um, allerlei uh, zaken die we in de maatschappij op een bepaalde manier georganiseerd hebben... zijn weinig toegankelijk voor mensen met autisme. Dus het is nog steeds heel erg naar, denk ik, om autisme te hebben. Wat niet wegneemt dat je op een gegeven moment in een bepaald deel van je leven... op een plek terecht kan komen... waar je ook van de positieve kanten van het autisme gebruik kan maken... om, eh, nou ja, een, een, als ik het nou maar even zo moet zeggen... een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij... of, of eh, dingen te ontdekken en te ontwikkelen... waar juist mensen met autisme heel erg ja. geschikt voor zijn. In de omgeving van Eindhoven worden er toch heel veel mensen... Ja. relatief ja. Ja. met uh, technische universiteit en zo? Ja. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Dan zegt u wel eens, mevrouw Brands tegen mensen die bij hun komen met hun kind... van, daar hoef ik niks aan doen, laat maar zo, is helemaal goed? Nou, als de ouders en het kind de wens hebben... het kind is soms nog te klein om die wens te hebben... maar als de ouders de wens hebben om er wel iets aan te verbeteren... Eh, om een kind daarmee wat meer kansen op de, straks ook op de arbeidsmarkt te geven... dan denk ik dat we er wel iets aan kunnen doen. Ja. En, dus dan en, zou ik niet zeggen van nou, ik zou er niks aan doen. Nee. En vindt u dan, meneer Van der Rijden, dat mevrouw Brandt... Uh, knollen voor citroenen verkoopt? Of, of vindt u het goed wat zij doet aan behandelingen? Nou, kijk, ik denk wat we allemaal willen is natuurlijk behandelen. Hè? En je kan uh, behandelen op... Uh, daar kan je bepaalde namen aan geven. Ja, er is ook heel veel discussie over of allerlei nieuwe behandelingen... niet gewoon nieuwe vormen van gedragstherapie zijn in wezen. Ja, dus dat is allemaal echt ingewikkeld. Uh, ik denk alleen... Uh, als er wetenschappelijk goed onderbouwde behandelingen zijn om je kind verder te helpen, ja, dan zou ik daarvoor kiezen. Als en niet ik, voor wat mevrouw Brands aanbiedt. Nou, ik, zou, ik zou kiezen waar, waar evidence voor is. Wat echt goed is onderzocht en waarvan is aangetoond... Uh, dat kinderen daar beter van worden. Maar beter, van... overigens natuurlijk, in termen van <laughs> hè, dat, dat ze beter kunnen functioneren... Ja mevrouw ja. Brandt, wat brengt u daar tegen in? Nou, dat, er is natuurlijk 30 procent, uh, zegt men steeds, dat dat, dat een genetische, uh, genetische factor is. Er blijft nog steeds 70 procent over, waarvan men niet weet wat nu eigenlijk de reden is waarom een kind autistisch zou worden. En daar blijven wij toch bij het stuk dat medicatie daar een grote invloed heeft. En er is uh, vaak genoeg aangetoond dat vaccins uh, autisme kunnen veroorzaken. En u zegt die 70 procent, die kunnen wij wel degelijk behandelen? Die 70 procent kunnen wij niet allemaal behandelen, nee. maar daar een gedeelte van kunnen wij zeker behandelen, zodat het... Kind wat verder komt. En die 30 procent, daarvan zegt u, daar kunnen wij ook niks aan doen. Ja, daar is het 30 procent waar het zo genetisch bij vast ligt... dat het heel lastig wordt om dat te behandelen. Ja. Maar je kunt altijd wel weer zorgen voor verbetering daarin. Zullen we, we gaan stemmen, wie er gelijk is? Ja. Nou ja, in de wetenschap telt traaier en error, geloof ik niet. Maar ik denk, dat wil je vooruitkomen... zul je af en toe fouten dingen moeten doen. En uh, uh, ja. Jij bent voor haar... Ja, maar dat betekent niet dat ik het helemaal oneens ben met de wetenschap. Maar het is zo ongelooflijk van belang dat we leren inzien dat de huidige maatschappij veel meer mensen gek maakt dan we ja, tot nu toe kunnen bedenken. Ja. Ja. En daar zijn we het samen ja. gewoon over eens. Daniel? Ja. Ja, ja, geef ze een piano, zou ik zeggen. Wie? <laughs> ja. ja. Kinderen. Het zijn kinderen waarvan ze zeggen, nou, die heeft. heeft. Uh, Autisme, dan, ja, die moeten muziek gaan maken, denk ik. Want daar komt vaak veel goeds van. Dat zijn geniale kinderen. Muziektherapie, Ja, Kan, kan in ieder geval. Maar dan kun je, of of de laatste deel, de hele dag Mozart horen als ze nog heel klein zijn. Maar, maar schoonmaals mensen... heb je ook, uh, Daniel? Ja, dat weet ik, maar <laughs> dan, moet je, dan moet je ze niet laten horen. Nee, maar nee, ik vind het... Ik uh... neig toch meer naar de heer van der Rijden. We je wetenschapper, vertrouwen. hè? -wetenschapper, ik heb er meer ja. vertrouwen in, ja. Goed. Nou, dan uh, gaan we het hier laten. Dan moeten ouders zelf denken wat uh, de beste therapie voor hun kind is. Oké. Okay. Tijd voor onze Dichter bij de Dag. Ton Luiten. goedemiddag. Dag Thijs. Uh, nou, doe maar. Ja, ik noem het maar nieuws. Het nieuws vouwt zich uit en klapt open als een lichtstoel op het strand. Nieuws over winst en verlies aan gewicht, over idolen en de dood of de gladiolen. Het wielerverhaal dat ik als kind zo lang geloofde. Maar er is meer en ander nieuws over de wereld en de waan van de dag... Wij drijven zonder anker in een zee van informatie en bedenken ons eigen houvast, want van alle ismen rest ons alleen nog het autisme. De wereld draait door in woord en beeld, de duiding ervan is toneel of reclame voor weer een boek of een soortgelijk product. Ik hoor en zie het voor mijn oog gebeuren en laat het maar voordat iemand roept dat ik weer ga zitten zeuren. Ik breng mezelf in veiligheid met woorden, al zou ik liever mijn stem verliezen, zingend naast het haardvuur, in een sterloos restaurant, staande tussen potten en pannen, in een lied voor ons Marianne. Dankjewel, Ton. Ik hoorde de afgelopen anderhalf uur prachtig langskomen. Hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En dit is de dag zit erop voor vandaag. We bedanken de gasten Marianne Vos, Freek de Jonge, Ron Blauw, Vic Meijer, Daniel Lohus, Monique Brands en Matt van der Rijden. En zometeen op Radio 1 Villa VPRO met Ger Jochems en Tessel Blok. Wat gaan jullie doen, Tessel? Dag Elsbeth, ik zit vandaag alleen. Want Ger heeft even wel verdiend. rust in een fijn, ver warm land. Dus ik ga praten over de legalisering van het homo in Frankrijk. Dat voornemen leidde al heel onverwacht... tot werkelijk massale antibetogingen van links tot rechts. En deze week stemt de Senaat over die wet. En ik praat over de waanzin van energiesubsidie. Dit is Radio 1. Het is half vier, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. VN-chef Ban Ki-moon waarschuwt dat de crisis rond Noord-Korea uit de hand dreigt te lopen. Het dringt aan om kalmte. Daarmee reageerde Ban op de bekendmaking van Noord-Korea... dat het land de installaties van een nucleair complex weer in bedrijf neemt. De reactor werd in 2007 gesloten in ruil voor hulpgoederen. Een van de vier verdachten in de sarinzaak in Maastricht... wordt verdacht van het bezit van chemische wapens. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De verdachten zijn vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaalt of ze langer blijven vastzitten. De politie heeft in Maastricht het hele paasweekend gezocht naar Sarin... na melding dat het gevaarlijke zenuwgas te koop werd aangeboden. Minister Ploemen heeft geen oneenigheid met haar collega Kamp. Dat zei ze in de Tweede Kamer. Vrijdag melden een aantal kranten dat de PvdA en de VVD-minister botsen... over de besteding van 750 miljoen euro uit een Fonds van Ontwikkelingssamenwerking. Maar volgens Ploemen is de sfeer goed. En de Cypriotische minister van Financiën stapt op. Minister Saris heeft dat bekendgemaakt na gesprekken met de Europese Commissie... het IMF en de Europese Centrale Bank... Zijn vertrek hangt samen met het onderzoek naar de bankencrisis op Cyprus, zei hij. Door die crisis kwam het kleine Euroland aan de rand van de economische afgrond te staan. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. We gaan naar de verkeersinformatie John Sahoka. In Zeeland is de Westerschelde-tunnel richting het noorden afgesloten... opwege een pechgeval. Dat de ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... bestaat voor de Koentunnel een file van drie kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het Internationale Monetaire Fonds is een offensief begonnen tegen energiesubsidies. Die doen niets dan kwaad in de wereld, onmiddellijk mee stoppen. En hoe lang is het wachten op een sociaal akkoord en als het er eenmaal is, wat blijft er dan nog over van het kabinetsbeleid? Onze economiepanel Klinker de Munt bespreekt een en ander na vier uur. Deze week stemt de Senaat in Frankrijk over de legalisering van het homohuwelijk. Al maanden houdt die wet Frankrijk in de greep. Het leidde tot onverwachte massale antibetogingen. Waar komt deze hevige reactie vandaan? Mia Doornaert was lange tijd correspondent in Frankrijk voor de Vlaamse krant De Standaard. En zij is mijn gast. En uw reacties zijn welkom via de site vila.vpro.nl. Dit is tot half vijf. Villa VPRO. Aankomende vrijdag, 5 april, moeten de 120 uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtkerk in Amsterdam daar definitief uit. Als er dan geen andere opvang gevonden is, dan komen ze dus op straat te staan. Aan de telefoon is Matthias de Vries van de Diaconie Amsterdam, die begeleidt de vluchtelingen. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Is er al uitzicht op een nieuwe opvang, op een nieuwe plek? Op dit moment nog niet. Uh, we zijn met de uh, vrijwilligers hard bezig om te kijken waar we uh, mensen eventueel nog onder kunnen brengen. Maar goed, dat zal sowieso maar voor een aantal mensen uh, te realiseren zijn. Op een kleinschalig niveau. Dus wij uh, roepen de... Gemeente Amsterdam ook uh, dus van harte op om, uh, om toch iets te doen uh, richting vrijdag. Mm -hmm. Morgen is er een vergadering van de gemeenteraad. Ook ja, over daar staat het wel geagendeerd, hè? Daar staat het geagendeerd, <kwijnt> dus we zullen daar met uh, grote uh, aantallen aanwezig zijn. Ook vanuit de Vluchtkerk om nogmaals tegen de gemeente te zeggen... nu kunnen we nog iets doen. Uh, gemeente, doe iets aan je zorgplicht. Zorg in ieder geval voor de, voor de mensen die het echt hard nodig hebben voor een, uh, voor een, uh, een plek voor opvang. En wij willen ons daar uh, zeker uh, mee blijven bemoeien in de zin van, uh, van ondersteuning. Uh, de vrijwilligers die de afgelopen maanden zich enorm hebben ingezet in de vluchtkerk... die willen dat graag blijven doen voor deze mensen. Mm -hmm. Maar de opvang van 120 <lacht> mensen kunnen we, kunnen we niet meer aan. Uh, dat kunnen kunt we niet u niet meer aan? U bedoelt die opvang van 120 mensen bij elkaar in één gebouw? Ja, dat, dat ja. is sowieso. Kijk, in de, vlucht, de, de kerk die sluit sowieso op, op 5 april dus. Dat is gewoon volgens afspraak met, met de eigenaar. Die gaat er ook weer uh, verder mee. Uh, maar wij zeggen ook van, nou ja, wij hebben dit vier maanden lang een winternoodopvang kunnen bieden. Uh, en dat was, uh, dat was uh, behoorlijk zwaar op sommige momenten. In welk opzicht kunt u daar eens iets over zeggen? Nou ja, er zijn natuurlijk 120 mensen uit allerlei verschillende landen uh, met hun eigen verhaal. Uh, sommigen getraumatiseerd, sommigen met psychische klachten. Uh, nou, dat allemaal bij elkaar gezet in een, uh, in een gebouw uh, waarin het zeker niet uh, optimaal was uh, qua verwarming en, en, en riolering en alles wat erbij komt kijken. Dat was een behoorlijke opgave. We zijn heel erg blij en trots dat we het uh, vier maanden lang hebben kunnen doen. Maar u uh, bent aan de... het eind van uw Latijn en zij zijn dat ook waarschijnlijk. Zij zijn dat, uh, zij zijn dat ook. Maar uh, we willen wel heel graag blijven doorgaan met het uh, aandachtvraag voor deze problematiek. En dat mm -hmm. is natuurlijk wel iets wat heel erg goed gelukt is de afgelopen maanden: dat er echt een plek was waar de mensen een adres hadden en waar ook de pers en de media naartoe konden komen om met de mensen te praten... ...waar kamerleden hebben geslapen. Ja. En waarin ze nou eindelijk eens heel goed hun verhaal kunnen doen... ...van wat is er nou eigenlijk aan de hand nu, als je ze... onuitzetbaar bent. Nu heeft u uw, uw hoop nog een beetje gevestigd op de gemeenteraadsgadering van morgen... ...maar tot nu toe is de gemeente toch vrij terughoudend geweest. Wat verwacht u nou nog van ze? Zeker als u zegt, het gaat ons niet meer om één ruimte... ...want eigenlijk is dat niet te doen. Ze zouden versnipperd hier en daar opgevangen moeten worden. Ja, nou ja wij, wij, blijven, wij blijven hopen dat, dat, dat de gemeente Amsterdam toch, uh, toch een gebaar gaat, gaat maken. Uh, wij zeggen ook gewoon van ja, anders komen deze mensen voor een groot deel op straat. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Amsterdam dat daar maar wil afwachten. En uh, pas als uh, de overstroming is geweest, pas dan wil ingrijpen. Hè? Heeft u al enig inzicht in, in, stel dat het werkelijk zo is, dat er vrijdag geen alternatief is en dat ze op straat komen te staan. Kunnen deze mensen dat aan? Heeft u daar enig, enig, inzicht, enig medisch inzicht bijvoorbeeld in? Nou ja, we hebben dus een team van, van psychologen en medici... die al maandenlang in de kerk ook aanwezig is. En die vanaf het begin al aan ook aan de gemeente en aan de GGD heeft doorgegeven... hier zitten een aantal mensen in deze kerk die er eigenlijk helemaal niet horen. Die hebben zulke psychische klachten. Uh, dat is helemaal niet gezond voor hen en voor hun omgeving om hier te blijven. En tot nu toe is daar heel terughoudend ook weer op gereageerd... om, deze, om in ieder geval aan deze mensen dan een opvangplek te bieden. Al is het maar alleen maar puur uit medische zorg. En we hebben ook in een brief aan de burgemeester geschreven... dat we zeker voor deze mensen, dat gaat om een stuk of vijf uh, à tien... Uh, mensen, dat daar in ieder geval iets voor geregeld moet worden. Want we willen niet dat die uh, op straat komen met allerlei schadelijke gevolgen voor zichzelf en, en voor anderen om hen heen. Nee, en u hoopt daarover op... die specifieke groep morgen van de gemeenteraad dan ook antwoord te krijgen? Dat in ieder geval, ja. Dat ja. maakt in ieder geval uh, behoorlijk urgent. En te, tenslotte, want we hebben het nu steeds over Amsterdam, heeft u ook in, in, in andere gemeentes gekeken en, en uh, uw oor te luisteren gelegd? Uh, nou, wij kijken natuurlijk overal rond, maar uh, ja, deze mensen zijn hier nu in Amsterdam... en wij hebben ons hier ook op, uh, op gericht. Uh, ja, wij, wij kijken waar we kunnen, waar we opvangplekken eventueel nog zouden kunnen bieden. Maar uh, ja, dat gaat wel in eerste instantie om, uh, om Amsterdam zelf. Ja, goed, dan moeten we morgen ook maar weer afwachten. Maar er is ja. niet veel tijd meer. Nee, weinig tijd. Heel veel sterkte en heel hartelijk bedankt. Ja, Matthias de Vries van de Diakonie Amsterdam... die de vluchtelingen, de asielzoekers in de Vluchtkerk begeleidt.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 In het voetbalgekke Italië worden spelers vaak op handen gedragen... maar één voetballer heeft de status van halfgod. Francesco Totti, de koning van Rome. Totti. Ottaore di Roma. Ottaore di Roma. De held van Rome, Francesco Totti. De achtste koning van Rome, zo wordt hij ook wel genoemd. Rome had in de antieke tijd zeven koningen. En Francesco Totti is nummer acht. Het trainingscomplex van AS Roma ligt eigenlijk net buiten de stad. Ze spelen in het Olympisch Stadion, maar ze trainen op hun eigen complex. Dat ligt in Trigoria, een heel klein plaatsje ten zuiden van de hoofdstad. En midden in het groen in de heuvels. Een prachtige omgeving. En als je hier aankomt te rijden, het is een, een complex dat helemaal ommuurd is. En waar grote hekken omheen staan, dus je kan eigenlijk niet zoveel zien. Maar er staan hier eigenlijk altijd wel mensen te wachten tot de spelers langskomen. Kijken of ze tussen de hekken door naar de trainingen kunnen kijken. En tegenover de ingang op een muur een enorm aanplakbrouillet. En daarop staat: Ventani More capitano di Totti, unica Bandiera 20 jaar liefde. De aanvoerder van een tijdperk. Totti is de enige, uh, de enige banier van. Het team van AS Roma. Het complex is compleet ommuurd. Dus eigenlijk kan je niet zo heel veel zien. Maar hier staan twee mensen. Een jongen en een meisje. Ik denk na ja, begin twintig. Op het dak van een auto die tegen de muur is geparkeerd... Ze staan dus naar de training te kijken. Waar zit ik l'allenamento? Non si vede niente. Car, we staan wel op een auto, maar ze kunnen niet zo veel zien. Zegt hij, het is nogal in de verte. Se parliamo di eroe qua Roma? Chi viene in mente? Francesco Dotti. <laughs> allora, sì. Perché lui è un eroe per tutti i romanisti. Inderdaad, er komt maar één naam naar voren als je het hebt over helden hier in Rome. En dat is Francesco Totti. Hij zegt, uh, het is niet voor één van alle Roma-fans, maar eigenlijk voor alle Romeinen. De laatste fans zullen het misschien niet zo gauw toegeven, maar ook voor hen is het een voorbeeld. Iemand die een voorbeeld is ook voor jongeren. Francesco Totti is Francesco Totti, daar komt het in feite op neer. Als ze nu tussen de dus een spleet van het hek door, kan ik ze zien? Ik zie de Rossi, dat is, de, dat is makkelijk herkenbaar met zijn baard, maar ik zie Francesco Totti niet tussen de dingen door. De achtste koning van Rome. Supermereren. We kunnen zien, kunnen we zien. Je kunt hem zien. Ja. Ze zijn met Oké. Waar ben je van? Tokio. Je kwam hier voor Azeroma? Ja. Ja. To te zien Totti? Oh, En La Mela. Jongen, in speciaal Tokio is gekomen om. Francesco Totti te zien. Hij maakt foto's door het hek heen, of door de betonnen afzetting heen sta sta qui qua. Giannucci. Va dai. De Rossi. C'è kijken naar de training. No, no, L'eroe di, di Francesco Dotti. Milledamente, perché rappresenta rappresenta tutto per i tifosi della Roma, non è soltanto un grande campione, è un campione romano, romanista che ha scelto die vestir la maille della Roma per tutta la sua vida. Francesco Totti, dat is een naam die gelijk naar voren komt. En hij is een held, omdat hij als enige eh, nog steeds voor hetzelfde team speelt. Hij betekent voor de, Ro de Romanisti, dus de fans van A.S. Roma, heel veel. En voor de stad Rome. En het feit dat hij al die tijd alleen maar voor A.S. Roma heeft gespeeld... ...en eigenlijk niet eens zo heel veel heeft gewonnen... ...het is eigenlijk niet goed voor te stellen dat iemand die zo goed is... ...bij een relatief kleine club blijft voetballen. En uh, dat betekent voor de Romeinen en voor de Romanisten heel erg veel. U hoorde een bijdrage van Angelo van Schaik. En morgen gaat Metropolis in Colombia op zoek naar de erfenis van een omstreden held. Zowel gevreesd als geliefd. Nog steeds spreken Colombianen met eerbied over hun Robin Hood. Paolo, Pablo was een legende, vertelt Joannes Gallegos. Hij was een goede vent voor onze arme mensen. Ja, hij deed dus goede dingen voor de arme mensen, maar ja, hij was ook wel slecht. Maar ja, dat willen mee, de meeste mensen niet zien. Ja, je ziet eigenlijk alleen maar de goede kant van hem. Dat morgen in Metropolis. De wet voor legalisering van het homohuwelijk, inclusief adoptierecht, houdt Frankrijk al maanden in de greep. Er waren onverwacht massale demonstraties van een bonte coalitie van rechts, links, oud, jong, hetero en homo tegen dit voornemen van de regering van Hollande. François Hollande, die steeds minder populair wordt. Deze week stemt de Senaat over de wet. Mia Doornaert is oud frankrijk correspondente voor de Belgisch-Nederlandstalige krant De Standaard. En voormalig voorzitter van de internationale, internationale Federatie van Journalisten. En vanwege al het goede wat zij gedaan heeft voor de journalistiek en voor de persvrijheid gaat zij door het leven als barones. Ze is in de adelstand verheven door de koning. En uh, u zit in de studio in België. Ja, hier ben ik. Hartelijk welkom. Dank u. Ik ga u gewoon als mevrouw Doornaert uh, aanspreken. Uiteraard. En niet als baroness. Ja, nee, <laughs> Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat u alles weet over Frankrijk en de Franse ziel. Althans voldoende om ons in elk geval op een aantal vragen antwoord te kunnen geven. Bijvoorbeeld, ho hoe komt het, denkt u, dat deze protesten voor ons hier in Nederland eigenlijk vanuit het niets vooral zo massaal zijn? Wel, dat heeft mij ook verbaasd. Ik had protesten en betogingen verwacht, omdat dat nu eenmaal de Franse traditie en het Franse temperament is. Die mensen houden niet van geduldig consensusbouwend overleg. Ze vervelen zich als ze niet af en toe wat revolutie kunnen spelen. <lacht> en dus elke keer als er een rechtse president is, dan houdt links massale betogingen over vakbondsrechten, sociale kwesties. En in het omgekeerde geval krijgt nu Hollande koekje van eigen deeg. Met die massale betogingen inderdaad voor euh, tegen het, het, het, het, het, het homohuwelijk. Homo ja. Maar het grappige is wel wat ik ook zei en, en, en uh, ik geloof dat dat ook zo is dat het niet alleen van rechts of van heel erg conservatief nee. is. Het is zo'n bondgezelschap van van alles en nog wat. Dat is het verrassende en dat maakt ook dat die betogingen zoveel impact hebben omdat je niet kan zeggen nou het is gewoon het conservatieve Frankrijk uit de provincie dat naar Parijs is gekomen. Dus je hebt uiteraard de meer conservatieve mensen. Je hebt ook mensen van de linkerzijde. Mm -hmm. Je hebt gays die betoogd hebben, omdat het invoeren van het huwelijk een truttige bourgeois-traditie is, die vinden zij helemaal niet st strookt met hun cultuur. Maar dat is dan weer heel mooi typisch Frans, dat iedereen daar wel weer iets in vindt oh ja. van zijn gading om tegen te hoop te lopen. Ja, natuurlijk. En ook omgekeerd in het project altijd wel iets vindt om tegen te protesteren. Maar dat is ook een grote fout die Hollande gedaan, uh, gemaakt heeft. Mm -hmm. In het oorspronkelijke ontwerp stond veel te veel zijn de en het huwelijk en het adoptierecht maar ook het draagmoederschap en bijvoorbeeld voor het homohuwelijk is een meerderheid van Fransen voor de peilingen variëren van 54 tot 60 procent dus als zij alleen zoals in België of in Spanje en ik vermoed ook in Nederland begonnen was met het huwelijk zelf de instelling uit te breiden tot homoparen mm -hmm. zou er veel minder reactie zijn geweest het adoptierecht schijnen de Fransen 50-50 te zijn maar bijvoorbeeld tegen draagmoederschap voor homoparen bestaat een enorm verzet ook aan de linkerzijde die het gewoon niet kunnen vinden dat je een vrouw als broedvee behandelt. Zij vinden dat een onaanvaardbare uitwas van het kapitalisme dat je een vrouw betaalt om ja, een soort... Handelswaar. Ja, ja als handelswaar. Ja. En een vrouwelijk lichaam als object. Dus het is eigenlijk als ik het goed begrijp, heeft uh, François Hollande zijn hand overspeeld als hij zich zegt, u beperkt dat tot alleen maar het, de, de, het openstellen van het huwelijk voor homoseks ja. Dan had je ook ongetwijfeld wat, wat protesten gehad. Maar niet zo massaal en niet door zo'n heterogene groep. Absoluut. Bovendien had dan ook de verantwoordelijke minister, mevrouw Tobiga... ook nog aangekondigd dat men dan uit de wetgeving... de woorden, de termen père en mère, marie et femme... dus vader, moeder, uh, man en vrouw zou schappen. En dat moest overal ouders worden uh, of uh, les echt echtgenoten. Mm -hmm. Ja. Dat was ook compleet onnodig. Dat is ergens elders gebeurd. Hè. Je, je, je past gewoon pragmatisch dan in de uitvoering toe wat je daar in die huwelijksakte zet. Dus ook natuurlijk enorm protest tot en met twee zeer bekende psychoanalisten die in Le Monde in december een stuk schreven: non à un monde sans sexe, neen aan een wereld zonder geslachten, zonder seksen. Mm -hmm. Ja, le pays de l'amour zoals Frankrijk kan natuurlijk geen vrede nemen met een wereld zonder seksen. No, yeah. was ook tot ik Overbodig. weet niet of dat nou alleen aan Frankrijk is voorbehouden, maar om dat niet te kunnen. Maar eh, nog, nog even, hè. Dus dat homohuwelijk zouden we dan, eh, als ik u zo hoor kunnen zeggen, als hij het daarbij had gelaten, dan waren wij allemaal niet zo van ons stoel gevallen, want nee. dan was het protest minder geweest. Maar dan bijvoorbeeld een ander deel van die wet, dat is die adoptiewet. Wat ja. is het dan in, in Frankrijk, is Frankrijk daar zo, wat is het in de Fransen, dat zij daar zo'n weerzin tegen hebben, dat een kind, dus niet geboren uit, uit een van de, van de, van de vrouwen, of, maar geadopteerd wordt door twee mensen van hetzelfde geslacht? Wat? Wat maakt hen daar zo furieus over? Wel, ik, ik heb niet het gevoel dat dat in Frankrijk misschien... Het verzet is wel wat heviger, maar niet zoveel heviger dan elders. Maar ik, ik stel gewoon vast dat hier in België, en ik weet zeker ook in Spanje, is men begonnen met het homohuwelijk. En daarna kreeg je opnieuw een debat van, moet daar nu ook adoptie in komen? En hadden we dan weer zo een rustig debat over en weer, argumenten over en weer. En dan zijn de geesten rijp en dan krijg je ook de adoptie. Ik denk dat ook die twee te veel misschien, een, die twee samen, een beetje te veel zijn. Want je hebt daar ook dan het, het boegbeeld van dat verzet dat is ook heel origineel. Ja. Uh, daar hebben ze een dame en die noemt zich uh, Frigide Bargeot. Wat natuurlijk een woordspeling is op het gewezen sekssymbool Brigitte Bardot. En dan Frigide heette? Uh, ja, en Frigide, ja. natuurlijk, opzettelijk. Hè. Ja, uh, ja, natuurlijk. En, maar die komt dus. Ik, ik heb gezien dat ze ooit al in een paar opiniestukken in Nederland de vrouwelijke pimfortuin is genoemd. Mm -hmm. En dat klopt een beetje in die zin dat ze zo wat, uh, de, de traditionele beelden doorbreekt. Nu, die gaat dan ook. Uh, als je haar ziet, gaat het eigenlijk ook vooral een gezin. Dat is papa, maman en les enfants. Mm -hmm. Dus nog meer het gezin vereist een vader, moeder, kinderen. Het homohuwelijk op zich hoor je haar veel minder over. Dus daar zitten in Frankrijk nog spanningen over. Maar nog nog eens, als men eerst alleen maar het huwelijk had goedgekeurd... en dan weer tijd genomen voor debat... zouden die twee etappes niet zonder betogingen uh, gekomen zijn... want dat bestaat in Frankrijk gewoonweg niet... maar zou het veel minder hevig en veel minder massaal geweest zijn. In hoeverre is het geheel, uh, dan heb ik dan toch weer even over het geheel... dus ook het homohuwelijk daar nog bijgenomen... Uh, uh, door de kerk aangewakkerd, uh, uh, natuurlijk gesteund... maar hebben die een, een fikse rol gespeeld? Of is zo iemand als Frigide Bargeau echt veel meer de, de, de, oh ja. de aan? Ja? Ja, ja, die, die, die, dat was zo'n nieuwe verschijning. Die was niet meer weg te branden van de debatprogramma's en de praatprogramma's op tv. En. Um ik volg het Franse nieuws nogal. Ik kan mij absoluut niet herinneren dat ik veel monseigneurs of priesters of prelaten heb gezien. De kerk heeft daar ook beseft dat ze er beter aan doet van geen te visibele rol te nemen. Zij heeft gewoon haar opinies geuit, wat het recht is van elke instelling in een democratie. Maar ze heeft daar zeker niet zo die aanvurende rol in gespeeld. Goed, dan, de, uh, dat is dan uh, over het geheel ook. We hebben het al even over het adoptierecht gehad... En dat er dan toch ook nog heel erg leeft. Uh, je hebt een vader, een moeder en, en de kinderen. En de, dat is ook wat de kinderen willen. Nu nog even specifiek. Een dat, dat laatste onderdeel van die wet. En dat gaat over dat draagmoederschap. Daar is ook uit, uit verschillende hoek echt fel tegen geageerd. U zei al even, er zijn mensen die hebben duidelijk gemaakt... dat je daarmee eigenlijk het vrouwelijk lichaam... als een soort handelswaar ja. betitelt. En, uh, er is een beroemde filosoof, mevrouw Sylviane Ajazinski, ja. die daarbij het voortouw heeft genomen, ook weer uit progressief intellectuele kring... Ja, ja zij, is, uh, zij staat bekend als links En zij heeft een paar jaar geleden een heel goed boek geschreven. Corps en Miet, licha versplinterde lichamen zou je dat kunnen noemen. En juist over het uh, misbruik van vrouwen als koopwaar, als handelswaar. Uh, en ja, dat leeft heel sterk. En volgens mij, mij persoonlijk ook terecht, dat je nog eens vrouwen, het vrouwelijk lichaam, niet als handelswaar gebruikt. Trouwens de zeer bekende uh, genetica-professor, wereldwijd bekend Axel Kaan heeft ook gezegd, een vrouw... Nee, pas een sur pat, is geen baarmoeder op poten. Mm -hmm. Maar ja, je kan je voorstellen dat... Uh, het is, ik, ik, nu, ik wist dit niet, maar ik, ik ben ook verbaasd over het feit... dat uh, de regering Hollande dit allemaal om gemakshalve in één wet heeft gepropt. Dat het, de, de, de het een zoveel met het ander te maken uit, heeft. Ja, he? Het draagmoederschap hebben ze ondertussen uitgehaald... onder druk van het protest. Dus ze hebben al een paar zaken weer uit die wet gehaald. Mm. Uh, dus ja, dat gaf dan ook een slechte indruk. Uh, je stond stopt van alles in een ontwerp, dan komen mensen op straat... dan zeg je, oké, okay, dan doen we maar niet. Nog meer protesten, oké, okay, dit doen we ook maar niet. Want dat is ook een beetje, heb ik begrepen wel uit columns van u... en, en verhalen van u ook echt Frans, hè? wat u dan wel noemt de asfaltdemocratie... Ja. zeggende, ga de straat op en je bereikt echt wat. Ja, en dat is zo typisch Frans... Uh, Elders in democratische landen heb je normaal gesproken... wat men noemt het breedmaatschappelijk debat. Euh, hoorzittingen in het parlement, commissievergaderingen, opiniestukken. En dan begint zich zo een, een meerderheidsopinie af te tekenen. Die wordt goedgekeurd door het parlement. Daarmee is de kous af. In Frankrijk heb ik het al meegemaakt... dat een ontwerp dat goedgekeurd was in het parlement... dat ging over de aanwervingsvoorwaarden voor jongeren in het arbeidsproces... gewoon onder druk van betogingen in de straat... eerst zijn de studenten, dan de lycea, dan de vakbonden... dat dat gewoon weer ingetrokken wordt. En dat ja ik vind dat eigenlijk niet gezond... want normaal gesproken in een democratie... worden de beslissingen niet op de straat genomen... maar bij de verkozen volksvertegenwoordigers Ja, en zou dat, denkt u, nu dus toch ook misschien wel het geval kunnen zijn? Want de tegenstanders die roepen ook nog steeds... het is nog niet te laat, die zijn zich dus ook waarschijnlijk wel bewust... van het feit dat die massaprotesten misschien de Senaat ook nog wel echt kunnen beïnvloeden. Wel... Ik geloof het niet, dus Hollande en de regering hebben het ene na het andere wat te controversieel was uit die wet gegooid, wat ook geen goede indruk gaf. Ja, Hollande heeft ook de fout gemaakt ja. van bij het begin te zeggen, toen hij die wet aankondigde, dat hij de gewetensvrijheid van de burgemeesters zou eerbiedigen. En degene die niet wilde een dergelijk huwelijk voltrekken, hoefde dat niet. Maar dat ja. zijn onze weigerambtenaren, zeg maar. Uh, ah ja, ja. Uh, ja. voilà. Ja. Dus, maar dat geeft dan al de indruk, je bent dan wel de president die dit, voor, die dit ontwerp naar het parlement laat brengen, dat je er zelf echt niet helemaal achter staat. Maar nu, om naar de Senaat terug te komen, dus overmorgen begint het debat en dat zal een tiental dagen duren. Um, en mijn gevoel is dat er een meerderheid voor het ontwerp zal zijn. Mm -hmm. In, in de Senaat heeft de linkerzijde een heel kleine meerderheid. Maar ik denk niet nu de president en de regering zo onpopulair zijn... dat daar verkozenen nog willen bijdragen tot een verder gezichtsverlies van die regering. En anderzijds bij centrumrecht zijn er ook een aantal mensen... zoals in de, wat in Nederland de Tweede Kamer is... die ofwel voor dat ontwerp zullen stemmen ofwel zich onthouden. Omdat zij er ook voor zijn dat homoparen van gelijke rechten kunnen genieten... zoals... Alle andere Oké, okay, dan is eigenlijk al met al kan je zeggen dat François Hollande hier een ongelofelijke blunder heeft gemaakt. Hij is zijn populariteit daalt al, dat zei u ook. Ja. Ook om andere ja. redenen. Ja. Wat is dat, onder andere Europa? Och. Eh, kijk, de man is eigenlijk verkozen om computertermen te gebruiken by default. Um, de linkerzijde had geen andere geloofwaardige kandidaat... na de verschrikkelijke afgang van Dominique strauss kaan die, als hij geen seksmaniac was geweest... eigenlijk een zeer goede president had kunnen zijn. Tja, het is iets uh, waar je toch enigszins rekening mee moet houden... De rechter zei, uh, ja, daar was Frankrijk op uitgekeken na 17 jaar. En dus Dominique strauss was natuurlijk niet mogelijk. Maar het is jammer genoeg dat hij die duistere kant uh, aan zijn karakter had. Mm -hmm. Dus François Hollande had eigenlijk het geluk in zekere zin dat hij de enige geloofwaardige kandidaat nog was bij de socialisten. Maar het ongeluk daarvan is dat ik ook vind dat de man niet echt opgewassen is tegen de vereisten van het ambt. Hij komt niet goed over. En van geen enkele president... Ook niet van Nicolas Sarkozy, die om andere redenen controversieel was, is de populariteit zo snel gezonken als van Hollande. Het is natuurlijk voor, voor recht, wat u net al zei: uh, is, is dit eigenlijk een cadeautje? Ja. He, er wordt in sommige stukken wel gezegd, het is voor, voor, voor, uh, dit homohuwelijk is, is echt een cadeautje weer voor rechts-Frankrijk, om zich enorm tegen wat dan genoemd wordt het jaloerse socialisme ja. af te zetten. helemaal. En dat had Hollande kunnen vermijden door een eenvoudiger, bescheidener wetsontwerp in te dienen en een, een stapsgewijze aanpak te nemen. Maar desondanks, de, de heikele punten zijn uit dat wetsontwerp, dat ging om het draagmoederschap, en om ook, de, ook het adoptierecht... Nee, de adoptie recht, staat er nog in. Die staat er nog in. Ja, en dat is waar nu het meest op gefocust Precies, wordt. Precies, maar over het homohuwelijk zelf, zoals het hier in elk geval in de kranten kwam, dat heel Frankrijk daar tegen de, ho de hoop liep, dat is het niet. Het ging eigenlijk veel meer om, om, om andere ja. onderdelen van die wet. Zo de vraag naar ouderschap, uh, daar zijn talloze stukken verschenen over la filiation. Wat is ouderschap? Is mm -hmm. dat biologisch? Is dat adoptief? Dus dat houdt de Fransen veel meer beter, bezig. bezig ja. En ze hebben ook zo'n filosofische instelling. Het mag niet alleen concreet en praktisch geregeld worden, het moet ook filosofisch en juridisch kloppen. Maar het homohuwelijk op zich ben ik overtuigd... dat dat zonder veel problemen erdoor gekomen door de zou de zijn. Okay. Ja. Goed, mevrouw Doornaert. Mia Doornaert, zij is oud-Frankrijk-correspondent voor de Belgisch-Nederlands-talige krant De Standaard. Heel hartelijk bedankt voor uh, dit heldere inkijkje in de Franse ziel... en wat er uh, zo al leeft onder de Fransen als het om dit soort zaken gaat. Hartelijk bedankt. Dank u wel, graag gedaan. En Villa WPRO gaat zometeen na het nieuws verder.